12 Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Bokstel is de politie begonnen met het ontruimen van een varkensvokkerij die sinds vanmiddag werd bezet door dierenactivisten. De burgemeester zegt het onacceptabel te vinden dat mensen een bedrijf bezet houden. De activisten willen aandacht voor dierenleed en ze wilden aan de media laten zien hoe de varkensstallen eruit zien. Vanavond werd de sfeer grimmig toen zich een grote groep boze boeren uit de omgeving had verzameld voor een tegenprotest. Zo duwden ze auto's van activisten in een greppel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije aangescherpt. De Turkse autoriteiten hebben ruimere bevoegdheden gekregen... voor het aanhouden van mensen die mogelijk betrokken zouden zijn bij terrorisme. Ook kunnen Turkse Nederlanders zonder opgave van redenen een uitreisverbod krijgen. Verder kan iemand die zich op sociale media onvriendelijk uitlaat over Turkije worden aangehouden. De regering van Sri Lanka heeft vanwege nieuwe ongeregeldheden een avondklok ingevoerd. Ook zijn sociale media weer geblokkeerd. Op verschillende plekken in het land waren er incidenten waarbij moskeeën en winkels van moslims het doelwit waren. Sinds de aanslagen van drie weken geleden, gepleegd door extremistische moslims, zijn er geregeld meldingen van mishandelingen en vernielingen gericht tegen moslims. Rond de kampioenswedstrijd van Ajax woensdag tegen de Graafschap gaat Doetinchem voor een deel op slot... In de wijk rond het stadion worden alle supporters gecontroleerd. Ajax-fans die geen kaartje hebben worden teruggestuurd door de politie. Als ze zich misdragen mogen ze ook niet bij de huldiging van Ajax zijn. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder en fris. Minima liggen tussen de 1 en 5 graden met kans op mist. Morgen veel zon, een zwak tot matige noordoostenwind. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Better I know where you're at, I bet she's wrong And yeah, I know it's stupid But I just gotta see it for myself I yeah, hate yeah.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 Bye. I'm telling you exactly what got motion A emotion I've been diving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 I've never thought of letting you go, no I've never thought of letting you go, I'd be lost Wait.